Goedenavond, dit is Goolse Kringen, het programma waar u de radio voor aan laat staan. Goolse Kringen staat onder redactie van Els van Kemenade, Lucie Roodbol, Gerard de Groot, Leonard Joosten, Ben Lonen en Bernhard Robben. Vanavond is de redactie in handen van Lucie Roodbol en Gerard de Groot, met technische ondersteuning van Stefan Eikenaar. Ook vanavond hebben we weer twee interessante onderwerpen met daarbij behorend twee gasten. Paul Cornelissen, directeur van cultureel centrum Jan van Bezouw, die in de krant heeft laten weten dat barrières voor horenaren in het Jan van Bezouw en in de culturele centra geslecht moeten worden. En wethouder Chef Verhoeven over de duurzaamheid van ons dorp en een onderzoek dat daar recent over gepubliceerd is. ...en neem ik aan ook nog over enkele andere onderwerpen die in de verkiezingscampagne een rol zullen spelen. Maar zoals altijd beginnen onze gasten met wat hun is opgevallen in het nieuws. Chef, Nou, het is niet echt nieuws eh, omdat het niet in de krant verschenen is. Maar wat ik wel een, uh, nou, toch wel een mijlpaal vind is dat we vorige week geconstateerd hebben dat, we, dat we het centrumplan in Goorla hebben afgesloten... Dat is een, een, een groot plan geweest. Met heel veel deelgebieden. Met heel veel ontwikkelingen. Die ik in een sneltreinvaart zou kunnen noemen. Maar een plan waar we al 10, 12 jaar met z'n allen mee bezig zijn. De mensen die Goorlo wat langer kennen. Die weten dat we destijds uh, vonden dat de Kalverstraat een, een opknapbeurt nodig had. Dat de Hovel verouderd was de, uh, toen de toen tijd. En uh, daarna kijkend bleken er allerlei obstakels te zijn. Om dat uh, goed aan te pakken. Uiteindelijk is men tot de conclusie gekomen dat er, zoals dat met een moderne woord heet... integraler gekeken zou moeten worden. En toen is er een wat groter gebied ontstaan... dat inhield dat ook de locatie van Jan de Rooij en de oude Instuif... en ook het Jan van Bezaoudenhuis en ook het Oranjeplein... daar deel van zouden moeten uitmaken. Toen is er gekozen voor een, ook weer een moderne uh, uitvinding een PPS-constructie, oftewel een publiek-private samenwerking. Dat wil zeggen, de gemeente met een aantal anderen zouden dat samen oppakken. Dat waren onder andere Heijmans, een hele grote ontwikkelaar. Dat was Lijststromen, om niet te vergeten. Corio, een, een exploitant van, van grote winkels. En de gemeente natuurlijk. Er is een plan gemaakt. Er is heel veel gebeurd. Er zijn nieuwe woningen verschenen, nieuwe appartementen op het oude locatie van de Instuif. Jan de Rooij is verplaatst, zoals u weet, naar het industrieterrein en daar zit ondertussen mainframe. Uh, en Jan van Bazouwhuis maakte er in ieder geval financieel onderdeel van uit, kan ik me nog goed herinneren. Uh, er is een appartementengebouw op de Ranjeplein gekomen. En de hovel is van onder tot boven en van links naar rechts helemaal uh, vernieuwd. En uh, dat was natuurlijk een gigantische klus met heel veel belangen. En we overgingen over heel veel geld met het... Uh, het gereedkomen nu van het voorste deel van het Oranjeplein is het laatste uh, klus geklaard. Uh, ik kan u ook melden dat wij uh, binnen uh, de, het budget van de gemeente zijn gebleven. Er is ook nog wat geld over. Uh, dat moet nog even goed bekeken worden, want we hebben daar een deel. Hè, dat komt allemaal uit het grondbedrijf. Een deel zal daar blijven zitten en een deel zullen we overhevelen naar de Tilburgse weg die we moeten doen. En uh, dat kan ik binnenkort op papier, zowel inhoudelijk als financieel, aan de raad melden. Ik vind dat voor Goorle waar ik een tijdje aan heb mogen meehelpen, maar ook anderen hebben daar ook een flinke bijdrage geleverd, zowel bestuurlijk als ambtelijk, is toch echt wel een mijlpaal. Goorlen is wat dat betreft toch wel veranderd, modern geworden, kloosterplein, noem maar op. We hebben veel meer een hart en een centrum gekregen, wat er vroeger niet was. Vroeger was Goorlen lintbebouwing en Goorlen zal er vanaf nu, door dat centrumplan, voortaan toch in een lengte van jaren heel anders uitzien. Nou, dat kunnen we alleen maar beamen natuurlijk. Maar dan zou ik toch zeggen, met dank aan de actievoerders van de jaren negentig, tegen het centrumplan van toen, dat voor het gemeentehuis begraven is. En door de reconstructie van de weg daar en het Oranjeplein, waarschijnlijk is verdwenen Ik was een van die actievoerders, dan weten jullie dat, dat vast. <laughs> Waardoor ruimte is gekomen voor een veel integrale benadering. Want toen was het toch vooral volbouwen en zoveel mogelijk vierkante meters benutten en auto's de ruimte laten. En ik denk dat nu de opvattingen toch wel veranderd zijn. Hoop ik. Ja? En toen viel er een doodse stilte. Nou ja. Want de verkiezingen die komen <laughs> nog, dan hebben we het er wel over. <laughs> nee, maar het is, ik moet het beamen, het is stuk aantrekkelijker geworden. Niet? Ja, ik vind de hoofd ja, al, uh, veel aantrekkelijker. En het heeft inderdaad een centrum. Ja. Je hebt terrasjes, je hebt ja. Ja, helaas ook wat leegstand natuurlijk. Maar ja, dat heeft ieder winkelcentrum. Maar... Nou, ja. Voor mij de steen des blijft uh, het kloosterplein. Ik vind dat wat nog steeds niet echt lukt. Uh, het mag dan verbouwd zijn op een simpele manier om het wat bestendiger uh, te maken. Maar het heeft toch niet echt de functie die je zou hopen dat het Centraal Gelegenplein heeft. En ik weet dat daar nog heel veel voor nodig is. En dat dat een volgende fase gaat worden. En maar dat is het, nou het gedacht gedacht. Zeg het eens. Wat mist u? Of uh, nou, wat ik, is er niet goed aan? Laat ik het uit. wat simpel noemen. Ja. Gezelligheid. Ik geef altijd het voorbeeld van het bankje dat er stond tegen de vierde Sperber aan. Waar altijd, behalve met dit soort weer, een uh, aantal bejaarden uh, zaten. Dat bankje is verdwenen en die bejaarden zijn ook verdwenen. Nou geef ik direct toe dat zijn geen honderden mensen, uh, maar voor mij is het symbool de oliebollenkraam uh, die heel prominent aanwezig is en die daar ook alle ruimte heeft, maar ik stel mij toch iets anders voor van het kloosterplein uh, dan een oliebollenkraam. Het gemeentebestuur was van mening dat het Kloosterplein voor alle gehorenaar is. Ook voor die mensen die er zaten. En die hebben nu in plaats van één, drie bankjes om te gaan zitten. Dus daar ligt het niet aan. Die ja. mensen hoeven zich door niks en door niemand te laten tegenhouden om daar gewoon te gaan zitten. En dat kan gewoon. Ik vind eerlijk gezegd dat ook de manier waarop het is opgeknapt. En goed, niet iedereen zal dat weten. Maar dat is toch wel ook ondertussen wel vaak verteld. Dat is gemaakt door iemand die toch wel een goede kijk heeft over hoe zaken vormgeven. ...gegeven moeten worden. De bedoeling van het gemeentebestuur was, zoals ik zei... ...een kloosterplein maken voor alle Goorlenaren... ...waar ook evenementen op zouden moeten kunnen... ...waar ook de weekmarkt op kan... Uh, waar, uh, dus natuurlijk, waar geen uh, obstakels moeten zijn die dat in de weg staan. Dat niet alleen een oversteekplein is van de Hovel naar het Jan van Bezauw... maar ook een verblijfsterrein waar ik uh, wel eens zelf van gezegd heb... het is geslaagd als kinderen aan de vinger van hun moeder trekken... en zeggen, mam, mam, ik wil daarop spelen. En dat gebeurt, dat heb ik met eigen ogen regelmatig gezien. krijgen veel complimenten over de uitvoering. De lampjes zijn gedurfd genoemd. Zijn ook in een vakblad verschenen van mensen die hiermee bezig zijn. De stenen op de grond die uh, refereren... aan de het textielverleden van de gemeente, die vormen een soort tapijt. Uh, uh, ieder is een uh, uh, meug, zou ik haast zeggen, in, in, in, op zijn gorelders. Maar uh, voor, uh, uh, laten we zeggen, voor een gemeente als Scholen met een gemeentebestuur... ...die in het bestuursakkoord heeft staan, dat wij de tering naar de neering zetten... ...en voorzichtig omgaan met de centen, hebben wij precies binnen het budget... ...gedaan wat we konden om het idee Groot Kloosterplein, waarvan de visie nog steeds leeft... Maar die niet realiseerbaar was. Niet de keuze te maken om dan maar niks te doen. en nog 15 jaar te wachten met het een beetje op te knappen. Nee, we hebben gezegd: we hebben nu een potje voor bovenwijkse voorzieningen. en we kunnen alvast met de grote visie van het groot kloosterplein in het verschiet. kunnen we alvast best iets maken dat in die tussentijd. dat er fatsoenlijk uitziet. Dat was de bedoeling. en dat is in mijn ogen voor 100% geslaagd. En ik zal tegen Omejo zeggen, mijn Omejo. een van die bejaarden die u bedoelt, dat hij daar rustig mag gaan zitten. en dat gebeurt ook. Er zijn wow. ook plannen om er een kiosk neer te zetten of iets van een open podium. dan maakt het nog aantrekkelijker als het daar op dat Als het komt en dan op het Kloosterplein. Want dan wordt het moet echt, echt, echt het nadenken centrum. Of je dat moet willen. Of dat je, kijk, mensen maken het plein. Hè? Precies, ja. dat had ik nog willen. Activiteiten doen. moeten er plaatsvinden. Daar zijn we met z'n allen al flink mee bezig. We hadden vanmiddag nog een leuke bespreking voor Koningsdag, 26 april mm -hmm. is dat dit jaar al. Omdat het echte Koningsdag is op zondag. Dan gaan we daar met de Mozes en Jan van Bezouw en de Mainframe en Factorium en de mensen van de muziekfabriek een festivaletje doen. Heel kleinschalig, maar heel bijzonder. En dan gaan we het hele lint tussen de Hovel en het Jan van Bezouw gaan we pakken. En dan wordt het kloosterplein een brandende centrum daarvan. Voor kinderen, jongeren en ouderen. En trouwens, als het regent, dan zit de... De zogenaamde bejaarden van het kloosterplein zitten lekker bij ons. Hè? Dat weten jullie inmiddels. Hè? Dan zitten ze onderdak ja. bij, <laughs> bij ons. Dus dat komt wel goed met het kloosterplein. Maar, maar dat, dat zijn de mensen die het moeten vullen. Dat, dat onderschrijf ik helemaal. Ik zou haast de vergelijking willen maken. We hebben ook de sportvelden gerenoveerd. En de gemeente kan faciliteren. Maar de gezelligheid, ja, dat moeten de mensen maken. En dat voetballen, dat moeten de jongens van Vowap en GSBW doen. Maar misschien ook als bruggetje naar, naar Paul Cornelis. Volgens mij is een van jouw ambities dat het Jan van Mazou een overdekt kloosterplein wordt. Ja. Ah, dus... Nou, laten we het anders zeggen. Dat kloosterplein, de buiten, het, het voorterrein is van Jan van Bazaouw en, maar ook van de Hovel, laten we wel wezen. En het is uh, misschien niet een echt plein in de beleving, hè, want daar zou het iets vierkant en iets groter vermogen mogen zijn. Maar dat, het gaat zich wel ontwikkelen. En de mensen die met het plan van de kiosk rondlopen, zou ik willen zeggen, zorg dat het mobiel en variabel is. Dat je de, de, de, de harmonie erop kwijt kan, maar ook... Uh, ook kleinere settings. Ze zijn aan ja. het denken, ze Precies. zijn aan het denken. De gedachte is ja, leuk. Ik heb nog steeds mijn geld terug dat ik heb bijgedragen... aan de bouw van de kiosk op het Oranjeplein. En dat hebben ze al 30 jaar geleden in de zak gestopt. Grapje. Maar dat is wel waar. <laughs> Oké. Okay. Ja. Dus, ja. Jullie vroegen naar nieuws, Het is heel goed de nieuws. <laughs> nieuws van uh, wat mij opviel afgelopen ja. week. Uh, vandaag viel het me op. Ik had uh, vrijdag al een leuke ontmoeting... met een hele initiatiefrijke oudere heer uit Goorlen. We krijgen het uh, Irene Wust uh, Holland House... Bij de brands in de Dorpstraat, nummer één. Maak graag reclame voor, ze zijn goede collega's. Dus als iedereen het goed doet, dan kunnen we met z'n allen op groot beeldscherm gaan kijken. En vieren dat ze gewonnen heeft. En we kijken wel hoe ver ze komt. Hè? Ik geloof zeven wedstrijden staan er op het programma. Verspreid Leuk. over een dag of tien. Dus kijk hoe trots we kunnen zijn op uh, ons iedereen. Nou, ik vind dat we dat nu al mogen ja, zijn eigenlijk. Zeker, zeker. Ik bedoel, het feit dat je al zover komt in de sport... vind ik al ja. alle reden om, om dat te vieren. En, uh... Leuk? Ja, want dat was natuurlijk ook een van de nieuwtjes van dit weekend... dat Eefje Muskens, toch ook een sporter... Uh, uit dit dorp, weer gewonnen heeft in, uh, in Zweden. Ah, dus op sportgebied telt Goorle volgens mij weer helemaal mee. Maar ik moet wel eerlijk bekennen, heel veel nieuws was er niet deze week. Uh, maar het viel mij wel op. Uh, en ik denk dat dat toch ook iets heel nuttigs is. Dat Combaan en de, en de Bocht 10.000 euro subsidie krijgen van het Oranje Fonds. Uh, Combaan en de Bocht. Ja. Om de sociaal-economische positie van kwetsbare mensen te versterken. Omdat wordt gebruikt voor de inrichting van het winkeltje in de vrouwenopvang. Waar vrouwen uit de hulpverlening werkervaring kunnen opdoen lijkt mij nuttig ja. uh, lijkt me ook typisch iets dat kan aansluiten bij alle initiatieven om dit soort zorg en ondersteuning meer te decentraliseren uh, en ik ga er ook vanuit gezien dit type organisaties uh, dat die weg ook wel gevonden uh, gaat worden. Ja, zeer terecht dat u dat noemt. Daar ben ik ook wel blij om. U weet ongetwijfeld uit het nieuws van, laten we zeggen, een maand geleden of zes weken geleden, dat het gemeentebestuur ook kompaal een warm hart toedraagt. Dus Notabene een van de grootste werkgevers in Goelen. ook. Maar ook uh, de bezigheden in, uh, in die tak van zorg die zij, uh, die zij doen. Uh, de bocht komt aan uh, sa als samenwerkende uh, instanties. Die uh, uh, hebben natuurlijk uh, jeugdzorg, maar ook uh, de zorg die u net noemt uh, in portefeuille. Die gaan ook verder samenwerken, gaan samenbouwen. Vandaar ook dat het gemeentebestuur een intentieovereenkomst met de club heeft afgesproken. Of ge uh, gesloten heeft om uh, het de bocht mogelijk te maken om te verhuizen naar de locatie Rilaarsebaan. En uh, dat mogelijk maken houdt in dat daar een, uh, weer een, een zorgresidentie gebouwd gaat worden. In dit geval voor oudere mensen. Goed. Ja, ja, was... ja ik heb geen nieuwtjes. Ja. Het is, er, is, ja, er is veel gebeurd en er is ook weinig gebeurd. Dus Het is mij niet iets opvallends opgevallen. Dan gaan we naar ons eerste onderwerp uh, toe. Aanleiding een interview in het Brabers Dagblad met uh, Paul Cornelissen. Ik denk ook enigszins terugkijkend op zijn eerste half jaar uh, in deze functie. Maar ook een aantal van de nieuwe plannen uh, die er zijn. En met name om gesloten deuren open te maken en de samenwerking uh, binnen dit pand... maar zoals al bleek uh, uit de nieuwtjes, ook buiten het pand... met, uh, met actieve organisaties uh, hier in het dorp, om die uh, te versterken. Dus ik ben in ieder geval nieuwsgierig van terugkijkend op zo'n half jaar... Uh, de verwachtingen die je had, viel het mee of viel het tegen? Nou, het is me ontzettend uh, meegevallen. Um, elke dag nieuwe mensen ontmoet, nieuwe organisaties leren kennen... Week in, week uit komen er bij mij, en ik ga er zelf ook op af, mensen met plannen. Eh, jongeren, oudere mensen. Eh, op het gebied van kunst en cultuur de meeste plannen, maar ook wel op sociaal-maatschappelijk gebied. Wat ik heel erg leuk, wat mijn hoogtepunt van de afgelopen week was. De eerste gezamenlijke vergadering van de sociaal-culturele accommodat sociaal accommodaties in Riel. Eh, de Leibron, plus de Wildakker en de Deel en Jan van Mezouwen. We zaten voor het eerst met z'n vier om tafel. Ja. Dat is al jaren niet meer gebeurd. Sterker dat nog, dat was ja. nog nooit ja. gebeurd. Ja. Ja. Nou, dat was voor mij een klein oogtepuntje. We hebben met elkaar gekeken, wat zit er nou in onze vier accommodaties? Hoe logisch zijn al die activiteiten op die vier plekken? Kunnen we nog wat schuiven? Kunnen we elkaar nog versterken? En kunnen we ook achter de schermen elkaar nog helpen... door bijvoorbeeld een slimme inkoopcombinatie te gaan vormen? Nou, dat soort uh, leuke gesprekken, ja, dat, dat zijn echt uh, geschenken uit de hemel, zou ik maar zeggen. Daar werk ik ook heel uh, actief zelf aan mee, want dat is waarom ik ook gevraagd ben... Hier, om juist samenwerking op gang te brengen. En ook in ons eigen huis moeten we kritisch zijn. Er zijn nog te veel deuren dicht. Of clubjes die toch met, een beetje met de rug naar de andere clubjes staan. Dat breek ik graag open. Daar ben ik, met al die clubs ben ik inmiddels in gesprek. En het zijn er heel wat hoor hier in huis. Dat zijn er uh, meer dan 24 inmiddels. Nou, een van de leuke samenwerkingspartners is uh, de bibliotheek natuurlijk. Dat is een, een parel binnen ons Jan van Bezouw. En um, Marie-Josef Frederiks en ik hebben al heel snel gezegd van, Goh, wat kunnen we nog meer uh, met elkaar doen? Wat kunnen we nog meer aan elkaar hebben? Toen hadden we allebei het, uh, de droom van een mediacafé waar jullie als log een heel centrale rol in gaan vervullen. Dat is een droom en die gaan jullie mee helpen, werkelijk maken, denk ik. En dat moet allemaal in ons mooie foyer Annex Bibliotheek gebeuren. Als ons plannetjes uitkomen, dan heb je straks niet meer in de gaten dat je van de foyer per ongeluk de bibliotheek ingelopen bent of andersom. Want in de bibliotheek kun je straks lekker koffie en appelgebak eten. En in een foyer bij ons kom je ook boeken tegen. De nieuwste boeken, de aanwinsten komen in mooie verrijdbare kasten te staan. En we gaan samenwerken aan een hele mooie internationale leestafel. Die in de foyer staat met een paar kranten. Elke dag vers, ook Engelse kranten en uh, Duitse kranten. Want dat hoort bij een dorp als school, vind ik. Met zo'n belezen bevolking, want dat is mal gebleken. Zes literaire clubs hebben wij in geworden. Ja. Zes, jongens. Dus dat betekent wat, hè. Er wordt hier gelezen. Dus ook die kranten moeten er liggen, elke dag vers en internationaal uh, focus. En de mooiste tijdschriften. En dat ligt daar. En ja, daar mag je je koffie bij drinken. En ja, daar kun je ook je boterham opeten. En als ZZP'er, kom maar op met je laptop. Ga maar zitten, er is gratis wifi. En zorg, uh, zorg maar dat je aan je trekken komt. En ontmoet andere mensen daar. En dan maakt het niet uit of je nou net op de vierkante meters van de bibliotheek zit. Of in het foyer van het Jan van Bezauw. Dat heb je niet eens in de gaten. En dat bij elkaar maakt uh, dat we met z'n allen veel meer vierkante meters... heel goed nuttig gaan benutten. Goed gaan benutten. En dat die, uh, dat die sfeer er heerst van bedrijvigheid, ook overdag. Want s'avonds, dat is prima. Op een doordeweekse avond, ik heb vorige week tellers uh, geïnstalleerd. Uh, op, een, op een gewone doordeweekse dag hebben wij zo'n 1200 man over de vloer. 1200. Dat is ook nog nooit geteld, hè? Dat vond ik ook vreemd. Dat was nog nooit bijgehouden hoeveel mensen op een gemiddelde dag binnenkomen. Nou, Dat weten we over een tijdje. Ik ga vier telweken doen. Eentje in januari, eentje in juni, eentje in september en eentje in december. Dus over een jaar weten we veel meer over die fluctuatie in dagen en in seizoenen. Nou, als je die mensen over de vloer hebt, s'avonds, dan wil je ze ook wel eens overdag. Hoe kunnen we nou ervoor zorgen dat mensen die bijvoorbeeld nu nog geen werk hebben, maar die wel op zoek zijn naar werk, bij ons in het foyer andere mensen ontmoeten die hen misschien verder kunnen helpen. Nou, toen kwam Marie José met het idee om in ieder geval ZZP'ers, of mensen die misschien ZZP'er willen worden, bij ons volledig te faciliteren. <kwijls> gratis werkplek, gratis wifi en geen gratis koffie, daar beginnen we niet aan, maar wel uh, lekkere koffie, dat weten jullie. En uh, net een uh, contract afgesloten met een van de lokale bakkers, die gaat bij ons dagvers uh, uh, heerlijk gebak leveren. Um, zodat je bij ons gewoon heel goed kan vertoeven en kan werken. En dat past prima bij de doelstellingen van de bibliotheek als Centrum van Informatie en Communicatie. Nou, en dat betekende dat die deuren, die gekke afscherming, die, die, hè, want s'avonds gingen die schuifdeuren dicht, dan zag je niet ja. meer dat daar een bibliotheek was. Nou, dat moet gewoon zichtbaar zijn. En de volgende stap die we gezet hebben is dat op avonden dat bij ons theater open is, ook in het weekend, ook de deuren naar de bibliotheek openstaan en open blijven, net zolang als bij ons de bar open is. Betekent dat je ook s'avonds dus naar de bibliotheek kan tot uh, soms wel 11 uur, 12 uur. Er zijn grote steden in Nederland waarbij dat niet mogelijk is, maar in Goorlen kan dat straks wel. Ja, ja. Dus dat is een mooie stap. En dat kan alleen maar als je samen die droom hebt. Hè? Van ja, wij willen voor de Goorlenaren uh, die plek maken waar het fijn toeven is en waar je altijd kunt communiceren en informeren. De laatste weken kom je eigenlijk uh, op de tv voortdurend berichten tegen rondom bibliotheken. Ja, Gesloten, filialen stoppen, ja, ja. Uh, bibliobussen rijden uh, niet meer. Fantastisch geluid als je hoort dat het anders kan. Vraagje van mijn kant is wel, hoe willen jullie dat dan precies georganiseerd uh, krijgen? In een tijd van afkalvende budgetten, uh, zeker pessimisme ook over het uh, leesgedrag... Ik hoor vanavond dat Polaren misschien failliet gaat, want Ze er wordt steeds minder gelezen. Dag, ja. Het boek heeft afgedaan. Nou, Goorle doet het hartstikke goed in dit opzicht. De uitleenscijfers van de bibliotheek hier zijn bovengemiddeld goed. En dat is al enkele jaren zo, dus bibliotheek Midden-Brabant heeft ook heel nadrukkelijk voor deze locatie gekozen om daarin te investeren. Het is ook een goede bibliotheek, een want ik ben, goede bibliotheek. ik ben een van de, van, van de le leden van de bibliotheek. En het is inderdaad, ze hebben een ruime keus. En als het er niet is, dan is het binnen een paar dagen, hebben ze het. Dus het is helemaal niet meer voor mij noodzakelijk om naar de bibliotheek in Tilburg te gaan. Ik krijg het hier ook. En daarnaast, de leespubliek, ja, bedoel, we hebben ook een fantastische boekhandel. Hmm, die, ja. Waar altijd, altijd mensen zijn. Nou, nog zo mooi... Ja. Je bent van de bruggetjes, hè Gerard? Dus ik maak nog een bruggetje. Vorige week zaten we weer met alle literaire clubs van Goorlen om de tafel. De Boekhandel buitenlaar Bibliotheek, Literaire Kring Goorlen en Jan van Besouw. Wij presenteren nu gezamenlijk onze literaire activiteiten in één folder. Dat waren vroeger vier verschillende foldertjes. Eén folder is veel effectiever. Kan veel langer mee, kun je veel grotere oplages laten drukken. En met z'n vieren heb je wel genoeg geld om er een mooie vormgever op los te laten. Dus ik, ik geloof heel erg in die synergie. En in goed omgaan met die euro's... Je vroeg ja. van, hoe organiseer je dat dan in deze krappe tijden? Dat verruimen van die openingstijden van de bieb, hè, na die uh, avonden, kost helemaal niks. Het kost nul. Want ons barpersoneel, die doet dat sluitrondje wel op het eind van de avond. En het bibliotheekpersoneel gaat gewoon om acht uur of om negen uur naar huis. Mensen in Goerlen zijn al gewend om zelf ja. in en uit te het checken. Het is al gedigitaliseerd, ja. dus, uh, je doet het al zelf, ja. Dus kosten, we hebben ruimere openingstijden, ja. zonder dat het een euro hoeft te kosten. Nou, daar hou ik erg van. En dat zal de wethouder ook aanspreken, denk ik aan. Uw hele verhaal spreekt mij enorm aan, kan ik u vertellen. Uh, dit is precies waar wij op zitten te wachten eigenlijk. En het klinkt als muziek in de oren. En dan nog los van de voorbeelden die u noemt... maar uh, uh, dat hele, uh, ja, de bedoeling van het Jan van Bezouw... waar ook de gemeente Goren, of ook, maar vooral de gemeente Goorle zijn en nek enorm heeft uitgestoken. We hadden nou eenmaal dit gebouw. Het had ongeveer deze afmetingen. Uh, uh, er wordt wel eens gezegd van... Uh, hè, sommige geluiden van uh, het is te groot. Denk ik, ja, Hadden we dan een stuk tussenuit eraf moeten breken of zo. Dat vind ik ook zo gek. Uh, uh, er is geweldig in geïnvesteerd. Ook hier, uh, je, je kan er van alles doen. Het is, uh, je hebt allerlei ruimtes die geschikt zijn. We hebben een mooie zaal. We hebben een fantastische foyer. Dus het ligt er. Maar nu komt het. Dan is er enthousiasme nodig. Enthousiasme om mensen bij elkaar te brengen. Enthousiasme om niet elkaar uh, in de put te praten als er een vereniging meent weg te moeten gaan om wat vrede dan ook. Maar juist het enthousiasme om mensen aan elkaar te binden. En en uw verhaal is vooral heel erg enthousiast. Dat bevalt mij enorm. Ik heb in mijn leven geleerd dat daar alles mee begint. Of je nou voor de klas staat, wat ik 27 jaar gedaan nee. heb. Of dat je nou in, in het gemeentebestuur zit. Maakt niet uit waar je zit. Als je, als je er al zelf niet in gelooft, dan wordt het niks. Dus prima, ga door. Toch nog een vraagje dan. <laughs> uh, recent is de discussie rond de verplaatsing van het zorgcentrum uh, geweest... Uh, de, en die discussie is bij mijn weten niet afgerond uh, wat het gemeentebestuur uh, betreft. Nu wel wat betreft Jan van Pesau. Nee ik dat toen nee, of... kijk, we hebben heel goed geluisterd en ook gesnapt waarom de gemeente in deze fase, in dit economische tijd, deze keuze moest maken. Um, alle plannen die ik bijvoorbeeld nu met de bibliotheek maak, uh, houden er rekening mee dat er alsnog wel een soort verhuizing zou kunnen plaatsvinden over een paar jaar. Dus we gaan niks onomkeerbaars doen en we gaan wel zorgen dat we niet stilstaan. Dus we gaan door met die ontwikkeling. Maar als er over drie jaar gezegd wordt, oh, Thomas van straat 4 wordt toch opgedoekt... en een aantal van die functies gaan naar het Jan van Bezouw, dan zijn wij daarop voorbereid. En dan is het weer een geluk dat we zoveel vierkante meters hebben. Want er kan nog wel wat bij. Ja, waar je op moet letten, en ik heb natuurlijk heel dichtbij gezeten bij die discussie... Uh, wat is het motief voor die verplaatsing? Uh, als het uh, puur een financiële reden is, dan moet je die zeker uh, goed uh, bekijken. Als, als het kan en als het uh, voor de exploitatie van het Jan van Bezouw... en voor de exploitatie van het zorgcentrum beter is... dat je bij elkaar kan gaan zitten en het zijn ook nog de vierkante meters... dan moet je dat heel goed onderzoeken. Een factor die nadrukkelijk ook meespeelt en moet spelen is... Uh, de klanten die nu bij het zorgcentrum komen, die moeten natuurlijk... die laagdrempeligheid, en die, he, die, dat moet goed geregeld zijn. Dat hele zorgcentrum staat er overigens... Net als het Jan van Bezaal voor uw klanten, die staat daar voor die, men daar voor die mensen. Mm -hmm. En als die verplaatsing slechts zou zijn ingegeven door geld. en er te weinig rekening wordt gehouden met, uh, uh, laten we zeggen, uh, ja, wa wat is de functie. dan uh, zou dat niet goed zijn. Dus dat moet er ook bij betrokken worden. En op dit moment is het inderdaad zo. dat we daar niet, nog niet helemaal zeker van zijn. Uh, of, dat, of dat wel in balans is, die, die afweging. Dus vandaar dat we dat ook nog wel even vooruit kunnen schuiven. Want overigens wordt de klant op het huidige zorgcentrum heel goed bediend. Dat was waarom ik me ook wel wat zorgen maakte over die discussie. En met name de consequenties die het voor hier had. Het loopt daar. Er is eigenlijk qua functionaliteit niks aan de hand. Maar alles kan beter. Het gebouw verouden natuurlijk op een gegeven moment. En als je dan hier stint begint te vallen. Omdat het toch een niet afgeronde discussie op de achtergrond uh, zweeft. Dat lijkt me heel slecht voor een centrum, dus dan is het goed om te horen. We gaan gewoon door en we zien wel uh, over twee jaar uh, waar we staan. Wordt dat eigenlijk eenzelfde soort discussie ook met de collega's in de andere uh, centra in, uh, in het dorp? Nou, Dat zijn leuke gesprekken, omdat de, de drie andere centra, de Deel, de Wildakker en de Leibron... Uh, ...op een hele goede, proactieve manier een aantal WMO-taken uh, naar zich toe geschoven zien. En dat ook omarmen. Want een deel van de doelgroep hebben ze al in huis. Die drie centra, die staan ook echt midden in de woonwijken... ...zijn voor heel veel mensen waar het om gaat nog veel dichterbij dan het Jan van Bezouw. Dus dat is een prima plek. En hun faciliteiten passen daar ook bij. Uh, kijk, wij zijn op de eerste plaats toch een cultureel centrum... Mm -hmm. ...met een grote streep onder dat cultureel. Hier draait het om de kunst en de cultuur... En ook wel om sociaal-maatschappelijke groepen... maar de nadruk ligt hier op kunst en cultuur. Uh, de drie andere centra, dat zijn meer sociaal-maatschappelijke centra... waar echt ook die WMO-activiteiten veel logischer op zijn plek zijn. Als het kan, dan kan het hier ook plaatsvinden. Maar dan kijk ik toch op de eerste plaats naar mijn collega's... in de drie uh, sociaal-culturele centra. En dat is een mooie verdeling, vinden wij zelf ook. En uh, dat er af en toe bij hun dan ook eens een zangkoor zit, prima... En ik had vandaag nog een leuk gesprek met iemand die zat bij uh, Biti Dobre. Die uh, repeteerde eerst hier in het Jan van Bazaar. We zitten nu in de Leibron in Riel. En iedereen zegt, God, dat is eigenlijk een veel betere plek voor hun in dit geval. En misschien komen ze ook nog terug. Hun uitvoeringen doen ze heus wel hier bij ons in de theaterzaal. En uh, dat gunnen we elkaar. En die sfeer van dat elkaar gunnen en goed nadenken over de functionaliteit... dat moet voorop staan. En dan, dan ben je gezegend in Goorlen met die vier mooie locaties. En als ze dan ook nog lekker vol zitten, dan is iedereen blij. Zo is het maar net. Want ik begrijp dat we langzaam dit onderdeel moeten afronden... omdat er iets ondertekend gaat worden. Ja. Oh ja. Leg daar eens iets ja. over uit. Ik mag dadelijk naar boven, want dan gaan we met elf... Goorlense uh, culturele en maatschappelijke organisaties... een intentieverklaring ondertekenen. Uh, samen met de gemeente Goorlen. Uh, waarin we... ...aankondigen dat we met z'n elven een interactieve website gaan bouwen uit in Goorlen. Eén grote uitpagina waar alle culturele, recreatieve, toeristische en maatschappelijke activiteiten terug te vinden zijn. Ik heb laatst gekeken hoeveel Goorlense agendas er op internet rondzwerven. Dat zijn er zeven nu. En geen van die zeven is compleet. Dus we gaan toewerken met z'n allen naar één grote centrale uitagenda in Goorlen. Een beetje op, gebaseerd op het model uit in Brabant. Dat is een bestaand concept. We gaan daar natuurlijk, Goorles lekker eigenwijs, gaan we daar onze eigen variant op bouwen. Die nog beter is dan uit in Brabant, nog beter vindbaar. Maar die ook in uh, recreatief en toeristisch opzicht uh, heel veel zal brengen voor de mensen die in Goorlen op bezoek zijn. In Goorlen en Riel. Dus ook alle recrea recreatieondernemers gaan erin mee. Wij zelf natuurlijk. En uh, alle amateurverenigingen, alle sportclubs... Uh, de gemeente, alle ondernemerskoepels, daar hebben we er ook vijf van in gehoord, ondernemersorganisaties, ja. uh, en de gemeente zelf. We slaan de handen in één, we leggen geld bij elkaar, wij uh, leveren menskracht, Factorium levert, levert menskracht van onze PR-afdelingen, en dan uh, staat dat ding er binnenkort. En dan gaan we er ook voor zorgen dat die heel goed onderhouden wordt en altijd up-to-date en actueel is. En dat gaan we dadelijk om uh, half acht, dus over één minuut, storm ik naar boven gaan we dat uh, ondertekenen, ik geloof ik, met een glaasje Prosecco. Ja. Het wordt bijna ideaal hier. Nou ja, het is wel hier. weer een voorbeeld van ja, uh, ja, even ja. die eigenwijzigheid voor je eigen clubje laten varen. Kijk nou eens wat je samen kan, Daar ben ja, ik heel ja. erg voor. Ja, ja. En uh, nou, als je er een paar leuke andere mensen tegenkomt, dan zeg je, oh, dan vragen we die er ook bij. En dan durft niemand ook meer nee te zeggen. Hè. Dat is ook zo'n grappig mechanisme, want dan wil iedereen erbij horen bij zo'n leuke nieuwe ontwikkeling. Ja, maar omdat dat is het natuurlijk ook dat ook in je eigen belang is natuurlijk, want dan sta je er buiten. Ja. ja. Maar helpt dat ook dat je een relatieve buitenstaander bent uh, om juist dit soort dingen niet belast ja. door die is ooit met die uh, gebroeieerd Dat geweest. weet ik allemaal niet ja. en dat hoef ik ook niet te weten. En dan kan ik ook soms hele domme dingen zeggen. En dan zeggen ze, oh kijk uit hoor, want dat is een, uh, dat is een zus van een die. ken kende jij die niet? Dan zeg ik, nee die ken ik niet, dat wist ik niet. Maar ik heb niks vervelends gezegd hoor. En dan uh, komt het toch weer goed. <laughs> nee, nee, maar mensen die buitenaf... Je, je, je hebt natuurlijk op een gegeven moment toch blinde vlekken als je heel lang... Uh, aan iets werkt of ook aan binnen een organisatie zit... dan is het ja. goed dat er iemand van buiten afkomt. Nou, ik en daar, uh... zei uh, van het eerste half jaar... ik zit nu vier maanden hier, hè, uh, dik vier maanden. En, uh, ja, komt het mij langer over. So, soms, uh, dat, volgens mij heb ik je in augustus al een keer hier gezien. Nou, is, ik ben in juni hier al voor het eerst ja, bij jullie uh, in, in de uitzending ja, ja. geweest... toen het net bekend was. Ja. Maar soms vraag ik, waarom is dit en dat zo georganiseerd? Want dan vind ik iets niet logisch. En dan zeg ik, oh ja, maar dat is altijd al, dat is altijd al zo geweest... En dan zeg ik, ja, maar waarom dan? Ja, ja dat weet je niet precies. Dat, ja, dat moest zo. En dat hebben we zomaar gelaten. Dus als nieuweling als, en als relatieve buitenstaander kun je gewoon naïeve vragen stellen. En dan uh, kun je dingen wel eens uh, ondersteboven gooien. Ja, maar je hebt ook geen blinde vlekken. Dat krijg je op de duur, zou je dat ook misschien precies. weer krijgen? Ja, dan, dan ben je er zo vertrouwd mee. Dan gaat iemand je... anders weer roepen. Ja. ja zo, dat helpt dat ook als leider van de verkiezingscampagne ingehoren, Tenminste wat het debatgedeelte uh, betreft. Ja, ik ik had, moet zeggen, ik heb daar hele goede dingen over gehoord. Ik had geen last van al te veel voorkennis, ja. moet ik je zeggen. Het was gezellig, het was ja. leuk. Ja. Ik zat daar als uh, onbevoordeelde burger, zeg maar. En ik heb ze allemaal weer eens gehoord. En de opkomst vond ik heel behoorlijk. Het viel me echt heel erg mee. En er hing een gezellige sfeer. En ja, ik kan me zo voorstellen, als een aula zo is. Is dat je zit daar met een pilsje in de hand te praten met de plaatselijke politici en je wil eens iets weten dat het eigenlijk heel aangenaam is. Ja. De politiek is best wel leuk. Dat is wel leuk, maar dan ja, het moet ook een <laughs> beetje leuk gebracht worden. <laughs> ja. Paul, dank. Want ondertekenen en andere clubs moet je niet laten wachten. Ja, succes. We ja. willen er ook wat bij. Okay, hè? Dag. En dan schakelen wij over naar een muziekje. Uh, dat heeft twee aanleidingen. Eén is uh, dat wij vanwege mijn achternaam de groot, bouwen wij de Groot Cyclus uh, gaan invoeren. Dan weten jullie uh, dat vast. En uh, de, de, de liedkeuze is het land van Maas en Waal. Niet omdat dat volstrekt onbekend is, maar ook om even nog geen remmers uh, in herinnering uh, te roepen. ...onze Goorlense zanger en uh, zangdocent... ...die in Den bos in uh, de Stadsopera Hieronymus uh, is opgetreden in, in december. En per slot, wat is het land van Maas en Waal? Ook het land van Jeroen Bos. Dus dat leek me wel toepasselijk voor vanavond. Onder de groene hemel, in de blauwe zon... ...speelt het blik een harmonieorkest in een grote regenton...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 Het land van Azenau. Van Azenau. Van Azenau. de Groot. we gaan er uh, mee door. Maar we gaan nu stappen wij over naar uh, wethouder Chef Roeven. Uh, in de krant van de week, uh, vorige week uh, liever gezegd, stond een kort artikeltje over een duurzaamheidsindex. Die is ontwikkeld landelijk waarin scores van alle gemeentes uh, met elkaar worden vergeleken. Waar ik eerlijk gezegd uh, me kan voorstellen dat je als scorenaar denkt plaats 257 op een lijst van 408. Dat houdt niet over, dus toen ben ik me er wat meer in gaan, uh, gaan verdiepen. Uh, op zich even als toelichting bij, uh, bij die index... Die is heel ingewikkeld en over de techniek valt van alles te zeggen en je kunt uh, allemaal andere ideeën hebben. Wat ik het interessante daaraan vind is dat op 16 indicatoren op een breed terrein variërend van milieu tot sport en gezondheid en participatie van inwoners getracht wordt kwantitatief gemeentes met elkaar uh, te vergelijken. ...en aan te geven in een uh, wat simpel figuurtje. Maar ja, omdat het radio is, kunnen we dat niet laten zien... ...van waar scoort een gemeente nu beter en slechter. En uh, op zich, voor een gemeente als deze... ...als je het vergelijkt met Oosterwijk, niks aan de hand. Want die staat op 272 of zoiets. Als je het vergelijkt met Hilvaar en Beek, wel wat aan de hand... ...want die staat op rang 37... Dat is aanmerkelijk hoger. Dat lijkt mij heel wat beter. Ja, ja. Nou, er is een zekere tendens dat kleinere gemeentes beter scoren. Dus dan ga je wegvluchten in, uh, in, in de cijferbrei. Dat lijkt me niet de bedoeling van uh, vanavond. Wat mij opviel was dat Goorle relatief snel uh, laag scoort op het gebied van gezondheid. En juist beter op het gebied van sport. En gezondheid is dan gemeten... Aan de hand van overgewicht, zowel van ouderen als van, uh, van kinderen. En daar ligt het overgewichtpercentage hier in de gemeente duidelijk boven het landelijke uh, gemiddelde. Uh, en uh, voor een, uh, een sportminded gemeente als Goorden lijkt me dat toch ook een wat zorgwekkende ontwikkeling. Maar eerst mijn algemene vraag: hoe gaat het eigenlijk met de duurzaamheid van, uh, van Goorden? Toch een belangrijk item ook in. Uh, gemeenteakkoord uh, hier? Ja. ja, hoe gaat het met de duurzaamheid? Uh, dat is natuurlijk een zo'n open vraag, dat ik haast niet weet waar ik moet beginnen. Maar omdat uh, de aanleiding het krantenartikel was, ja. heb ik daar natuurlijk toch... Uh, ik, ik, ik las het ook, en uh, ik, ik vond het opmerkelijk wel. Omdat er toch een heleboel voorbeelden te noemen zijn, uh, waar Goorle volgens mij als het om duurzaamheid uh, gaat, uh, goed scoort. En ik krijg vast nog wel de gelegenheid om er daar een paar van te noemen. Maar... Uh, ik ben dus ook een beetje navraag gaan doen... want bij dit soort uh, onderzoeken krijgen we vaak een enquête... of worden we uh, ja, bevraagd op wat voor manier dan ook. Uh, in het gemeentehuis kent niemand deze club... Om maar eens te beginnen. Ja, ja. Maar dat duurt natuurlijk niet lang als ik dat antwoord krijg. Want ik zie bij u ook uh, wat papieren liggen. Als je met één knop googelt, dan heb je ze dan te pakken. Ze. Dus dan weet je om welke club het gaat. We hebben ook geen informatie verstrekt aan uh, wie dan ook. Uh, de, indica de indicatoren die, waar, uh, die u noemt, uh, waar u een aantal van noemt. 16 hadden ze de geloof ik ja. gebruikt. Er staan er ook een paar van in de krant. Daar moest ik op afgaan. Ja, daar uh, zit er toch van de vier die genoemd worden van de 16. Uh, Zitten onder andere bij... Uh, uh, Schooluitval en jeugdwerkloosheid. Dat zijn ja, toch onderwerpen die bij ons in ieder geval niet in de duurzaamheidsagenda vallen. Die wel nadrukkelijk op de agenda staan en uh, waar we beleid op hebben, maar die niet in de duurzaamheidsagenda staan. Dus het, ik vind het wat moeilijk om, om eigenlijk daar commentaar op te geven. Dat vind ik heel lastig, want uh, ja, ik weet niet wat ze er allemaal uh, bij uh, gebruiken. En wat wij dan bijvoorbeeld wel onder duurzaamheid verstaan, dat zou mogelijk niet bij de indicatoren zitten en dan zijn we appels met peren aan het vergelijken. Dus dat toch even vooraf, denk ik. Um, ja, uh, als het over overgewicht gaat, dan zit hier een voorbeeld voor u. Um, maar uh, laat ik eens zeggen, als het over gezondheid gaat... en ik, ik moet gissen, maar ik weet uit een eerder onderzoek... wat wel eens geweest is, dus ik, ik doe hier even niks aan af dat als het gaat om gezondheid, dat er heel breed gekeken wordt van, nou, naar de toestand. Maar dan, dan in, in dat geval werden bijvoorbeeld onze verpleeghuizen meegerekend. Een, een verpleeghuizen met een bovenregionale functie, ja. waarin ja. dus in de gemeente Goorle heel veel zorg geleverd wordt. En dat kun je dan zien, als je dat meeweegt op een, als een indicator, dan zou een Goorle ongezonder zijn dan een ander dorp. En dat is ook zo. Aan de andere kant zijn we er trots op dat wij als gemeente voor die mensen kunnen zorgen. Dus ik bedoel, ik ga nou wel ver in de relativering, maar zo is het wel. En als je het zo leest, en dat is met heel veel onderzoeken zo... als je het zo leest, dan krijg je plotseling een ander beeld. Nou weet ik, en daar moet ik heel voorzichtig mee zijn... wij als gemeentebestuur hebben altijd de neiging, merk ik... en dat zullen andere mensen ook wel hebben... als Elsevier een onderzoek doet waarin staat dat Goorlen... de tweede beste gemeente is om te wonen in Brabant dan kijken wij genoeg samen en dan gaan we dat zeker niet eh, ondergraven, ja, zo'n onderzoek. Ja, ja, ja. Daar waar wij niet bij de eerste tien staan, dan. hebben we altijd de neiging om ons best te gaan doen om bij de eerste tien te komen. En als we onder de 200 zakken, dan denk ik, de onderzoek deugt niet. Ja. Dus ja. dat snap ik maar heel dat goed. Nee, nee, dat, dat zeg ik niet, nee, want ik nee, weet nee, het gewoon weet niet. niet ja, Alleen, ja. ik ik heb daarnet al aangekondigd dat ik hoop de gelegenheid krijgen... om we toch wel een paar voorbeelden uh, te kunnen noemen... wat wij dan onder duurzaamheid staan en wat wij eraan doen. Overigens, dat wil ik, dat wil ik mezelf ook nog wel een beetje nuanceren... Na, namelijk die neiging om graag toch bij de beste te horen als gemeente... want dan weet je ook dat, dat, ja, dat, dat, dat jouw inspanningen ertoe leiden... dat het blijkbaar in, in de, in de opvattingen van onderzoekers of, uh, of bewoners... ...dat het uh, goed gaat. Ik moet wel zeggen dat ik ook die wedstrijdjes wel relativeer. Want dan is het die gemeente die ergens onderaan... ...dan is het die gemeente die onderaan staat. En ik weet, het is maar net hoe je kijkt... ...het is maar net waar je prioriteiten ligt. En die weging van die cijfers, dat is razend moeilijk... ...dat is een wetenschap. En als leken of relatieve leken daarmee aan de gang gaan... ...dan gaat het mis. Dan kun je alles uit een onderzoek laten komen wat ja. je wilt. Ja. Alles. Ik heb eens ooit, toen ik nog op de academie zat... een voorbeeldje gekregen van een docent. Die zei, van, er werd een onderzoek gedaan naar voetafwijkingen bij jonge kinderen. En wat bleek? Er bleken in Limburg opvallend veel minder van die afwijkingen voor te komen dan elders. En toen men ging kijken hoe dat dan kwam... toen was het beeld in Limburg... Zei, oh, vinden jullie dat een afwijking? Nee, dat is bij ons heel normaal. Ja, ja. Dus zo zie je maar. Ja, in die zin kan ik ook wel een voorbeeldje noemen. op een gegeven moment... Het VU Medisch Centrum maakte zich zorgen, want er waren heel veel kinderen die in de couveuse terechtkwamen, vlak nadat ze geboren waren. Want er staat een norm voor onder een bepaald gewicht in Nederland, ga je de couveuse in. En wat bleek nu, ze hadden een massale intocht gehad van Vietnamese vluchtelingen in ja. die periode, die allemaal hele kleine kindjes krijgen, omdat de kindjes daar klein zijn. Dus ik ben opgegroeid met je hebt leugens, grote leugens en statistiek. Dus op dat punt uh, kunnen we het snel met elkaar eens zijn. Tegelijkertijd is ja. niet elke statistiek een, een leugen. Wat ik het interessante in dit verhaal vond... was een poging om inderdaad een brede agenda neer te zetten. Heel veel thema's hebben met elkaar uh, te maken. Het gaat niet alleen over het milieu. Het gaat ook over het menselijk welzijn... en de manier waarop die op elkaar uh, van invloed uh, zijn. En... En dat vond ik zelf de achterliggende interessante gedachte die veel verder gaat dan de statistiek. Ze laten een kolommetje leeg op dit moment. En wat voor doelstellingen heeft een gemeente nu eigenlijk op die verschillende terreinen? En kunnen we daar meer invulling aan geven? Als je je inspanningen als gemeente richt op gezondheid en je scoort heel slecht. Dan mag je daar toch uh, achter je oren gaan krabben van, uh, van doen we dat goed als je inspanning erop gericht is om bijvoorbeeld in stervensbegeleiding speciale faciliteiten te hebben... en er gaan veel mensen dood. Dan moet je niet gaan zeggen dat je het als gemeente slecht doet. Dan heb je een voortreffelijke keuze gemaakt... die dan binnen dat segment tot de bijstelling van cijfers moet gaan leiden. Dat is altijd het lastige van onderzoek. En zo kunnen we met elkaar elk onderzoek de prullenbak inpraten. Je kunt ook zeggen, waar ligt onze ambitie eigenlijk? En realiseren we die ook en komt dan... Ook cijfermatige onderbouwing en meer gedetailleerd. Dus in die zin, daar lag mijn vraagstelling ook van... lukt dat nu? We hebben discussies rondom alternatieve energie in, in goren Echt opschieten doet het volgens mij niet. Maar dan hoor ik wel. Ja, dat nee. Nee. Maar dat is een wat provocerende vraag als bedoeling. Van, klopt dat? En waar ligt dat dan aan? Ligt dat aan... Uh, ...dat dat voor het gemeentelijke terrein niet goed is weggelegd... ...want da daar scoort niet alleen Goorelen, maar heel veel gemeenten slecht op. Maar dat heeft volgens mij te maken met de manier waarop het cijfermateriaal scoort gepresenteerd wordt. Scoort slecht op? Ja. Door de manier waarop ze statistieken hier gebruikt hebben, kan het volgens mij niet anders. Ik heb heel hele onderzoek uh, en, en uh, hoe wij op de verschillende onderdelen helemaal niet gezien. Dat is niet uh, naar ons toegestuurd, dus daar weet ik niks van. Ik heb, wat ik weet is wat ik uit de krant ja, ja. weet. Ja. Dat is maar, overigens wel raar als je betrokken wordt bij een onderzoek. Of je wordt er wel in opgenomen. Want horen ja. wordt wel genoemd, wat sterker, nee, minder qua. En je weet kijk, het zelf als niet. Kijk, In die zin niet. is dit een particulier initiatief. Okay. Hè, waar een clubje mensen die op zich hun sporen op dit terrein verdiend hebben, ja, ja. bezig zijn geweest, het cijfermateriaal dat beschikbaar is naast elkaar te leggen. En dat goed, kan tot discussie leiden. Goed, daar ja. kan ik nu niks over zeggen, want ik heb dat onderzoek niet gezien. Wij zei, aan ons is niks gevraagd en ik ken de uitslag niet. Ik ken alleen wat er in de krant heeft gestaan. Wat ik wel uh, nog even bekeken heb op hun website, wat zijn dat voor mensen? Wat is het voor een club? U zegt terecht, het is een particulier club. Dat denk ik ook. Daar ben ik, denk ik, achtergekomen. Ik heb nog even gekeken wat hun andere activiteiten zijn... Ik moet zeggen dat ik dat, dat op, op sommige onderdelen zeer opmerkelijk was. Uh, als ik er even mag noemen. Ze ageren bijvoorbeeld tegen de elektrische fiets. Daar zijn ze, uh, he, ze, ze proberen mensen van de elektrische fiets af te krijgen, omdat zij zeggen te kunnen bewijzen. en het wordt heel gek wat ik nu ga vertellen hoor. Zeggen te kunnen bewijzen dat die elektrische fietsen allemaal die elektriciteit uh, uh, betrekken van met kolengestookte centrales. En niet uh, de groene stroom. En uh, ik denk, ja, hoe weet je dat nou? En dan komt het en staat op de website, ik verzin het niet, hè, want het lijkt hem op, dat je dat kan ruiken aan een stopcontact. Je weet niet wat je leest. Ik denk, ja, moet ik dit nou serieus nemen? Als ik kijk naar andere. Ja, je ruikt dan de, de, de aardolie. En, als je, uh, als je met, en dan moet je aan het linker gaatje ruiken. staat er zo letterlijk in. Als je aan het linker gaatje ruikt en je ruikt bloemen en gras... dan is het van groene energie. Oh, nee, ik denk, zo. ze nemen mij ertussen. Nee, ja, ja, dat denk ik. Maar mogen. het staat op hun website. En, dat kom, en wat ze ook doen is... Uh, uh, en dat, is, dat zijn hele goede, uh, uh, hele goede, goed bedoelde initiatieven... waar ik verder niks aan af wil. Doen, maar om een beeld te krijgen van de club met wie we te maken hebben... een ezelproject in Portugal, een, een, een, een eco-vakantiepark ook in Portugal... Uh, ja, over de hele wereld uh, kleinschalige projectjes... waarvan ik denk dat dat in ieder geval niet overeenkomt... met de vrij zakelijke paragraaf die wij hebben opgenomen in ons bestuursakkoord. En die zakelijke paragraaf over milieu houdt in... dat wij daar waar er initiatieven zijn die hun nut bewezen hebben en wij de kans hebben om die in Goorle te implementeren, doen we dat. Daar waar het experimenten betreft, waarvan we de afloop niet kennen... vinden wij het nu niet de tijd om daar ons geld in te steken. Wat dat betreft willen we daar geen koploper in zijn. Wel in de investeringen, waarvan wij zeker weten dat ze het rendement hebben... wat we ervan mogen verwachten, maar anders niet. Dat staat erin. En uh, daar zijn we volop mee bezig. We hebben een, ons klimaatbeleid en een aantal zaken uit dat klimaatbeleid hebben we gerealiseerd. Daar waar het gaat om alternatieve energie hebben wij het afgelopen jaar. Drie burgerinitiatieven die te maken hadden met aankoop, gezamenlijk aankoop van zonnepanelen... ...hebben we ondersteund, hebben we gefaciliteerd. En dat gaat ook lukken, dat gro wat grotere groepen mensen... ...ik weet nu niet uit mijn hoofd hoe groot die groepen zijn... ...maar de, de derde was met name was een behoorlijk aantal in de twintig, geloof ik... ...die uh, samen dan uh, daarop gingen investeren. Uh, Gorle trekt samen met Tilburg en Waalwijk de portefeuille moed. Midden-Brabantse ontwikkelingsmaatschappij voor energie en duurzaamheid. Om ervoor te zorgen dat initiatieven die van onderhoop komen, dat die ondersteund worden en gefaciliteerd worden. En dat proberen we uit te rollen, zover zijn we nu, over alle Midden-Brabantse gemeenten. Goorlen is daar dus een van de trekkers. Ik vind dat toch ook een pluim waard. Verder hebben we in Goorlen opgenomen in het bestuurskoop. Was er al, eerlijkheidshalve, al, want het stond al in, op de begroting toen dit college aantrad. Maar we hebben dat met verre voortgezet en het is... In die zin goed gelukt dat we daarna deze periode voor dit jaar en voor volgend jaar, voor de komende drie jaren, weer geld voor op de begroting hebben staan, is het STICA-project. STICA-project staat voor Stimuleringskader Groenblauwe Diensten. Oftewel particuliere initiatieven, kleinschalige zaken vaak, die uh, te maken hebben met de verbetering van de natuurlijke omstandigheden. Uh, die uh, subsidiëren wij. En het is een stika regeling, omdat het geld wat de gemeente Goorde ervoor over heeft, legt er de provincie bij. Oftewel, u dus spreekt daar van cofinanciering. Mm -hmm. Als u een initiatief heeft in het buitengebied, of aan de rand van het dorp, van u denkt dat is, dat is een verbetering van de natuur, of van de landschapsbeleving, of in die zin. Dat kan zijn een, een wandelpad, dat kan zijn een paddenpoel, dat kan zijn een, da een, een zwaaluwtoren, dat kan zijn van, op dat gebied. Uh, uh, uh, weet ik het, uh, uh, ...akkerrandbegroeiing. Hè? Uh, een boer die zegt... Van, nou, de, de, ...de vijf meter aan de rand... ...die uh, bezaai ik niet met, met, met mais... ...maar daar zet ik uh, bloemen neer... ...zodat muizen en, en, en uh, sperus... ...of weet ik het, andere vogels een kans krijgen. Dat soort projecten die ondersteunen we al een aantal jaar. Daar gaan we ook mee door. Het geld was op. In het begin kwam dat niet, goed, niet zo goed van de grond. Daar hebben we echt reclame voor gemaakt. 22 projecten uitgevoerd, alles bij elkaar. En uh, het, het was mooi precies op. Het was dus echt gelukt... ...met als gevolg dat de gemeenteraad nu weer besloten heeft... ...om weer dat geld voor de komende drie jaar te investeren... ...wordt verdubbeld door de provisie, kunnen we weer een hoop van doen. Kijk, dat, ik bedoel, dat zijn de zakelijke dingen, dat is tastbaar, dat kun je zien. Ik rij mee met die mensen die daarover uh, gaan, om te kijken wat gebeurt er. Dat kunnen hele stukken bos zijn, er kan ook één solitaire boom zijn... ...als hij die, die landschappelijke waarde heeft, maar er kunnen ook uh, beken zijn... of wat dan ook van alles, en die projecten die zijn in het, in het landschap zichtbaar... Ik noem nou nog maar eens een paar van die dingen. Ik zal er nog één noemen. Ja. We hebben voor heel veel geld het gemeentehuis verbouwd. We hebben het, gemeens, het gemeentehuis duurzaam gemaakt als het gaat over energie en andere zaken. Eh, eh, dus zo weinig mogelijk energieverlies en de energie die we nodig hebben, die halen we uit een warmtepompsysteem. We zijn aangekoppeld bij het warmtepompsysteem, was al de bedoeling wat in de hovel zit. Daar hebben wij ons gemeentehuis hebben we daarop aangesloten. Eh, dat is eh, milieutechnisch gezien eh, als op het gebied van duurzaamheid een vorm die zijn weerga eigenlijk nauwelijks kent. En ook de hovel is er heel blij mee, want verrast u misschien, mij verrast in ieder geval wel, want ik ben niet technisch of niet natuurkundig onderlegd. Maar wij leveren warmte. De warmte die het gemeentehuis genereert door computers, door uh, kopieerapparatuur enzovoort. De mensen die daar werken, hard werken. Die, hebben, die, die leveren warmte. En als je het over een heel jaar bekijkt, want we hebben natuurlijk ook zwinters natuurlijk wat warmte nodig. Maar over het hele jaar bekeken, leveren wij meer warmte aan de grond. Want zo werkt het, hè. we halen warmte uit de grond en die stoppen we ook weer terug als we hem niet nodig hebben. In de, in de zomer, dan wordt er gekoeld. Daar hebben we dus geen koelinstallatie meer voor nodig. Of geen, hoe heette die dingen ook weer? Uh, aircondition. Airconditioning Die hebben we niet meer nodig. Uh, datzelfde water, hè, dat, daar wordt ook mee gekoeld. En die neemt de warmte uit het gebouw mee de grond in. En dat kunnen we zomers weer. Dat is enorm duurzaam. Dat heeft heel veel geld gekost. Het systeem, maar ook de LED-verlichting, de verlichting die automatisch uitgaat als er even in zo'n kamer niemand aanwezig is, werkt automatisch. Het dak is 30 of 40 centimeter hoger geworden vanwege de isolatie die eronder zit. Alle kozijnen die kierden zijn vervangen. Er is H3-rendementsglas ingezet. Ik zou zeggen: kom maar op. Zo. Ik ben onderdeel Ja. ja maar toch vrijstelt... een vraag, hoe, vraag. Kan de, hoe kan de hovel genieten van de warmte die de, het gemeentehuis dan levert? Wat ja. moet ik me daarbij voorstellen? Wat voor de deur de hovel zit al ja. aangesloten op dat systeem. Ja. En dan wordt het een beetje natuurkundig. Maar in grote ja. lijnen, en ik denk dat de meeste luisteraars zo'n beetje op ons niveau zitten, ja, hoop ik dan ja. maar. Als er een natuurkundige tussen zit, die nodig ik uit op het gemeentehuis. Maar de hovel die gebruikt meer warmte. En uh, als je, als je het systeem moet in balans zijn in ja. feite, want anders ga je steeds meer warmte uit de grond halen. En uh, dat zit natuurlijk ook, ja, dat moet ook nog... Uh... Die, warmte, die is bij wijze van spreken 12 graden, ik noem maar wat. En dat moet 18 graden worden, er zit ook nog wel een machine tussen. Maar alleen maar warmte onttrekken, dat is niet de bedoeling. Nee. Het moet ook weer terug. En dat konden zij zelf niet leveren. maar nu wij daarbij zijn aangesloten, is dat systeem veel meer in balans gekomen. Dus behalve de duurzaamheid en, en, en uh, de 40% berekende uh, kostenbesparing die we daarmee halen... die uh, dat is niet het enige, maar ook het systeem werkt nu ook beter voor de hovel. Die mensen die, hè, die eerst alleen maar een deel van dat systeem in feite gebruikten... en zich zorgen maakten over, ja, we onttrekken te veel warmte... die hoeven zich nou geen zorgen meer te maken, want die warmte die leveren wij. Het systeem moet in balans zijn, laat ik me ja, daar maar door beperken. Anders krijgen we aardbevingen. Heel primitief gezegd, weet eh, ja. dat het niet zo is. Dus, eh, daar maak ik me ook geen, eh, geen zorgen maken. Nou. Het is vervelend voor die mensen wel. Ja. Maar wat mij verrast met dat in, met, met, met het onderzoek, je noemde het net al, van er werd ook sport en zo en gezondheid. En dat kan ik niet zo goed koppelen aan duurzaamheid. Hoe moet ik dat nou zien? Nee, maar Het achterliggende verhaal, ja? en dat grijpt terug op, op internationale discussies die ik, die ik wel een beetje mm -hmm. ken. Uh, dat is zorg voor komende generaties. En dat is natuurlijk de startpunt van heel veel van de duurzaamheidsinitiatieven die we, mm -hmm. die we nu zien. Is breder dan alleen energie. Ja. Okay. Uh, heeft met heel veel facetten van het menselijk uh, leven uh, te maken. En dat vind ik het interessante in een benadering uh, als deze. Uh, want ik begrijp natuurlijk op, uh, op gemeentelijk terrein, daar gaat de discussie ook niet over, maar dat is eigenlijk waar we het straks al even in het voorgesprek over hadden. Op gemeentelijk terrein kun je een aantal grote dingen gewoon niet doen. Die gaan de schaal van een, van een gemeente te boven. Maar ze komen wel bij je binnen op, uh, op een aantal hele specifieke uh, deelterreinen. Obesitas als voorbeeld is een maatschappelijk probleem. <coughs> heeft te maken met de manier waarop wij consumeren. Hoe wij consumeren heeft te maken met hoe we de grond gebruiken, hoe we landbouwbedrijven. Hoe we uh, kunstmest gebruiken, hoe we pesticiden gebruiken. Dan krijg je een heel breed verhaal. Maar die dingen hebben wel allemaal met elkaar te maken. En tegelijkertijd, als je uh, gemeentebestuurder bent. Heb je daar echt geen tijd voor in de collegevergadering van, uh, van dinsdagmorgen. Om eerst nog even alle filosofen van de 21e eeuw uh, door te lezen. Van waar moet ik mijn prioriteit aan zetten. Maar die discussie. ...is als achtergrond bij, bij het dagelijkse beleid toch van belang, vind ik in ieder geval. Ja. Zeker. En het is zeer de moeite waard. En zo'n zo stukje kan er heel goed een aanleiding zijn. We hebben het er nu ook ja, over natuurlijk. Ja, ja. En als je de volgende keer iets leest of als je de volgende keer voor een besluit staat... ...dan zal dat zeker ook weer meewegen natuurlijk. Van, hé, let op, want... Natuurlijk, maar je moet ook wel voorzichtig zijn met alles aan alles te koppelen. Maar dat je bij een besluit of bij een lijn die je kiest... Uh, daar meer aspecten meeweegt dan die je op het eerste oog voor de hand liggend vindt... dat vind ik eigenlijk wel het goede. Hè? Je moet een keer, hoe heet dat, out of the box kunnen mm -hmm. denken ook. Hè? Dat, dat, dat is natuurlijk de goede, het goede eraan. Aan de andere kant... En dat is een persoonlijke opvatting. U noemde mij net wethouder, maar nou als chef Roeven zeg ik. je moet ook wel heel erg opletten met alles te geloven wat er gezegd en geschreven wordt. Want uh, het voorbeeldje van obesitas. En, dat we dan, en ik hoorde u in het begin zeggen dat uit het onderzoek blijkt dat we in Goorland dikker ja. zijn dan anders. Ik moet zeggen dat ik vooralsnog uh, een grote aarsling heb om Hoe dat te geloven. Meten dat? Hoe meten ze dat nou? Hoe meten en, ze en, dat? En, en, en waar komt dat nou vandaan? Ik hoor ook... En voor een paar weken geleden, toen er, of een aantal weken geleden, toen het ging over uh, verdacht voedsel. Ik weet niet meer of dat met het vlees was, of met het paardenvlees, of met iets anders. Dan moet voedsel uit de schappen gehaald worden. Dan is, en dan wordt men ongerust. En uh, kunnen we ons voedsel wel vertrouwen. En dan een week later, of een paar dagen later, staat in de krant... Het voedsel is nergens zo veilig als in, in Nederland. Nederland. En dan denk ik, nee, ja, het ik zal ik de denk. waarheid zal wel in het midden liggen. Maar... Uh, ik ik laat me een een beetje sepsis ja. naar, naar mensen die iets onderzoeken. En dan heb ik het niet over de onderzoeken van meneer Stapel en consorten. Maar al die onderzoeken heel voorzichtig. Ik ben daar toch wel te nuchter voor om daar meteen van, uh, uh, uh, laten we zeggen, van de stoel af van, af van te vallen. Uh, ik laat me echt niet in de positie dringen om een onderzoek als dit te gaan verdedigen. Alleen nee. maar omdat het verdedigd moet ik, uh, worden. Nee, Waar nou, het mij om, het juist om gaat is die opmerking... Je ziet zoiets en je gaat met elkaar nadenken van klopt dat nu? Hoe komen we eraan? Hé, hey, daar dan hebben we misschien we toch bezoeken. net te ja. weinig aandacht aan besteed. Hoe vertalen we dat nu op Gore schaal? Uh, wie is daarmee bezig? Uh, dat soort elementen, dat vind ik heel belangrijk, uh, ook in de maatschappelijke discussie. Dat je dan zegt, ja, uh, die statistieken, kijk die hebben ze natuurlijk bij elkaar uh, verzameld op die deelthema's. Uh, en daar moeten we het mee doen. Ja, maar ik vind, uh, zolang als ik mee mag doen, dan nou zal ik ervoor waken dat wij met twee voeten op de grond blijven staan. Dat wij uh, onze aandacht vestigen op de deelgebieden waar wij voor zijn. Het is ook niet zo dat het gemeentebestuur overal verantwoordelijk voor is. Uh, voor sporten, wij faciliteren en de mensen moeten zichzelf opgeven bij de club. Wij faciliteren een, een, een cultureel centrum, daar moeten mensen zelf de gezelligheid gaan maken. Net zoals op het kloosterplein. En uh, maar... we nemen zaken met een korrel zout en ik krijg me aan het, dat onderzoek wat me wel beviel. De tweede leukste gemeente van Brabant om te wonen en wat mij betreft de allerleukste. En op 13 maart nodig ik u allen van harte uit voor het vervolg van de verkiezingsdebatten. Deze uitzending wordt herhaald dinsdag en zaterdagmorgen om 9 uur en donderdagavond om 9 uur. En is natuurlijk ook op onze website van de log terug te vinden en als u googelt op Goolse Kringen.